In het noorden gaan de bussen weer de weg op, laat Q-bus weten. Reizigers moeten wel rekening houden met vertraging... omdat het nog altijd glad is. Ook op de Waddeneilanden rijden de bussen weer. Vanmorgen gold in de ochtend code oranje in Groningen, Friesland... en de Waddeneilanden, nu code geel. In Venezuela zijn eerder deze week dan wel enkele politieke gevangenen vrijgelaten, maar er zitten er nog zo'n duizend vast. En dat moet veranderen, vindt Amnesty International. De organisatie roept op tot de vrijlating van alle politieke gevangenen en het stoppen van willekeurige arrestaties. De omstreden gebedsgenezer Tom de Wal is weer opgedoken in Tilburg. Hij deelt met honderd mensen flyers uit. Er zijn ook tegendemonstranten die roepen dat ze niet zitten te wachten op iemand die zegt dat hij homo's kan genezen. De Wal was gisteravond ook al in Tilburg en werd toen kort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 In grote delen van het land is het droog en is het tussen de min 1 en min 3. Vanavond gaat het vriezen, dan neemt de wind af. Vooral in het zuiden zijn er dan nog wat wolken... maar geleidelijk komt er steeds meer opklaring. Het wordt dan tussen de min 5 en min 7. Dit was het nieuws op 538. Zometeen de 538 top 50, maar nu eerst even kort verkeer. Drie vertragingen zijn er op de A2, bijvoorbeeld de Bos richting Utrecht voor Everdingen. 10 minuten, de lengte neemt daar nog toe en de verbindingsweg is afgesloten. A28 utrecht Amersfoort voor Soesterberg 7 en de A58 Breda Tilburg voor Tilburg Centrum West. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten en daar sta je 6 minuten in de file. Snelheidscontroles zijn er op dit moment niet.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 In de nieuwe muziekgameshow The Winner Takes It All... knallen alle muziekgenres voorbij. Het doel, je tegenstanders van de vloer zingen... want elk duel kan je laatste zijn. The Winner Takes It All. Vanavond om 8 uur op 6... De vrienden van Amstel Live. Komende week ben je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Martijn Lagrouw. De Welkom bij de hitlijst met de meeste supersterren. En uit al die duizenden hits hoor je de 50 allerbeste. Vorig weekend was dit de top 3. Huntrix met Golden. Daar stond Olivia Dean. Talk En dat was deze dame. Hey Taylor Swift. De 538 top 50. Eén. I heard calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend, has it you are quite the pyro. You light like the match to watch it blow. the cold Favoriete ijskonijn, want zo lang staat ze al in Nederland op nummer 1. En wat denk je? Staat ze daar deze week opnieuw in gesneeuwd of staat er een hele andere rit bovenaan? Er schieten wel veel nieuwe hits omhoog in deze editie van de 58 op 50. Dus Nederland zou zomaar een nieuwe nummer 1 kunnen hebben. Wie er allemaal op welke plek staan, ga je nu horen. We sleeën samen door een nieuwe lijst. Disco Lines, heet je welkom bij je nieuwe 50 op 50.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 Weinig wordt aangevraagd op dansvloeren op zaterdagnacht. The Day That I Die, Louis capaldi je. Deze winterweek komen er twee nieuwe hits lekker warm naar binnen in de 58. Of 50. En de eerste daarvan, die hoor je nu. Het is de band die ooit één minuutje mocht spelen op televisie in de wereld draait door. Maar die ene minuut groeit wel uit tot vele minuten aan hits. Het is Chef Special. If Not Now, When Then is nieuw op nummer... 48. Sometimes turn off the world.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 Calendar. En in de 58 op 50 hoor je nu Bluff Raccoon met glas. Is dat deze make-up nummer? 46. Zijn dan mijn denken weg? Dat gebeurt niet bij velen. Goeie vrienden vielen weg. Ik wil haar met niemand delen. En jij die daar terecht op zegt... Een echte vriend die valt niet weg... Jouw die vertelt je wat die vindt, al goed of slecht. Drink nog een glas met mij, stoort je af. een beetje vastgevroren. Vastgevroren in de 538 op 50 bedoel ik... want hij staat al 34 weken in de lijst... met de track die je net hoorde... Blessings. Zometeen hoor je in de 538 Top 50... een Netflix-held. Ja, zijn naam is Dave... en je hoort hem zometeen binnenkomen op nummer 42. Hij acteerde in de Netflix-serie... Top Boy... en nu hij binnenkomt in de lijst is hij de Top 50 Boy. En verder hoor je zo Luna... Ed Sheeran en ook een hele, hele dikke stijger van Nate Smith. Die komt eraan over een paar minuutjes. 538 op 50. Radio 538. Wanneer stuur je in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als het padellen helemaal misgaat. Mijn partner naast me die sloeg zijn record even tegen mijn voorhoofd. <laughs> maar je krijgt ja. het bloed niet meer uit je schoenen? Nee, mijn nieuwe witte schoenen. Wij betalen de rekening van 119 euro. Thanks. Hier, hier met je rekening.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 Komt eindelijk terug naar Nederland. 538 Presents... Bruno Mars. The Romantic Tour. 4 en 5 juli. Johan Cruijff Arena. Amsterdam. Tickets koop je vanaf 15 januari. 12 uur middags. Via mojo.nl/bruno Mars. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus. Oh, wat oh. een geld. 18.000. Wat verdikken we. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen? Of voor de klas te staan?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 Heet Dave Samen met zangeres Tems Is hij nieuw?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 I'm gonna van me houden kan het even op pauze lekker hè die zaterdag als het leven een fruitschaal zou zijn dan is het weekend de toffe peer en in de 50 af de 50 hoor je nu Lucas en Steve I can see in your eyes you're about to break my heart I met you at the wrong time and now I don't know Skeletons, twee schedels na 36. Dit is 538, de 538 top 50. En mocht iemand horen klagen dat de feestdagen voorbij zijn, dat is niet waar, want de Vrienden van Amstel Live is bezig. Het grootste livefeest van het jaar met de grootste zangers en zangeressen. Dus dat feest gaat gewoon verder. En alleen bij 538 maak je nog kans op kaarten. Je enige kans om er zelf bij te zijn, ik geef het je mee. Zo meteen hoor je vrienden van alles noggod Davina Michelle, die komt eraan op 33. <middels> Yeah Kom en staan I can't let you even rustig van 30 naar 32. 5, 3, welkom, welkom bij de hitlijst met de meeste supersterren, de 538 top 50. Wist je dat muziek niet alleen lekker en mooi is, maar ook een medicijn kan zijn? Je pijn en wonden herstellen daadwerkelijk sneller van muziek. Dus zometeen hoor je waarom je zorgverzekering blij is dat je luistert. Verder een gigantische stijger van Tyler. Er komt muziek aan van Alan Walker en Damiana Davie. Dus kortom, het weekendfeest gaat gewoon vrolijk verder met de... 50.